de drankjes iets goedkoper moeten we... Middernacht, donderdag 10 januari. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De HHO en de HTS komen terug. Hogeschool in Holland gaat het aantal opleidingen verminderen... om weer herkenbaar te worden voor studenten en het bedrijfsleven. In Holland wil met het terugbrengen van de opleidingen... tegemoetkomen aan de vraag van de markt. Vanochtend werd bekend dat twee grote mbo-scholen in Rotterdam... willen samengaan om zich daarna op te splitsen... in kleinschalige beroepsscholen. Grensrechter Richard Nieuwenhuizen, die vorige maand in Almere... dodelijk werd mishandeld, zocht de situatie zelf op... zegt de advocaat van een van de verdachten. In het strafdossier staat dat de grensrechter naar de jongens toe liep... en dat hij met zijn vlag zat te porren, dat zei de advocaat in Nieuwzuur. Er zijn volgens hem ook verklaringen dat Nieuwenhuizen... erom vroeg om hem te slaan. Begin december brak na de wedstrijd van Nieuw Sloten tegen Buitenboys een vechtpartij uit waarbij de grensrechter werd mishandeld. Hij overleed een dag later. Een man en vrouw die werden verdacht van betrokkenheid... bij een schietpartij in Oosterwolde zijn vrijgelaten. Volgens de politie hebben ze niets met de zaak te maken. In Oosterwolde werd vanmiddag een man van 51 doodgeschoten. Getuigen zeiden dat na de schietpartij twee auto's wegreden. Een van de bestuurders, een man van 29, zit nog vast... Britse onderzoekers hebben in Birma een eerste kist gevonden... waarin mogelijk Spitfire-onderdelen zitten. Ze vonden de kist in de grond in een stad in het noorden van Birma. Het is nog onduidelijk wat er precies in zit. De Britten verwachten tientallen van de beroemde vliegtuigen... uit de Tweede Wereldoorlog op te graven. De Spitfires werden aan het einde van de oorlog in delen begraven... omdat ze niet meer nodig waren. Het weer, wisselend bewolkt en een graad of drie... overdag vooral in het noordoosten van het land wat motregen... Aan het einde van de middag gaat het harder regenen. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. De grachtengordel bestaat 400 jaar. Het Rijksmuseum gaat ten lange leste weer open. Artis bestaat 175 jaar. En de hermitage verheugt zich op een grote tentoonstelling over Peter de Grote. Amsterdam maakt zich op voor een feestelijk jaar... dat komend weekend geopend wordt. Goedenacht en van harte welkom in ons Huis van de Maan... waarin ik vannacht praat over de hoofdstedelijke festiviteiten... met Caroline Gerels. Zij is de Amsterdamse wethouder van onder meer Kunst en Cultuur en economische zaken, en onlangs werd ze bovendien benoemd... tot de eerste vrouwelijke loco-burgemeester van de stad. En ook gaan we het hebben over uh, de steden die de toekomst hebben... want de stad zou nog wel eens belangrijker kunnen worden dan de staat. Mevrouw Gerels, goeienacht en van harte welkom. Wanneer kwam u er nou achter dat uh, er toch ineens wel heel veel festiviteiten... samen zouden komen in dit jaar, in 2013? We waren er al een tijdje over aan het nadenken. We zijn natuurlijk twintig jaar lang bezig geweest met investeren in de stad... de musea, de infrastructuur. En op een gegeven moment is het heel mooi om daar een strik omheen te kunnen doen. Als je zoveel geïnvesteerd hebt, is het ook belangrijk dat de wereld het weet... en dat de Amsterdammers weer met recht kunnen zeggen... u bent van harte welkom, alles is weer open. En in september 2010 hebben we besloten dat we 2013 echt aangrijpen... om Amsterdam dus weer... Uh, tot geopend te verklaren. Ja, en daar heeft u 2,5 jaar naartoe kunnen werken, als het ware, naar dit feestjaar. Ja, en dat is dan hard werken, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Er moet ook wat geld komen. De gemeenteraad van Amsterdam heeft daar een aantal keer over gesproken. We hebben eerst een onderzoekende fase gedaan onder leiding van uh, Martijn Sanders. En nu is het uh, de citymarketingorganisatie die de lead heeft. Uh, Frans van der Avert, Alexander kan Dus dat is een mooie club mensen. Ja, zij gaan Amsterdam op de kaart zetten het uh, komende jaar. Um, u zei al, uh, eigenlijk twintig jaar lang is Amsterdam verbouwd. Is het even gesloten geweest als het ware. En kan zich nu pas weer echt uh, goed uh, presenteren. Um, in, in die zin is het wel interessant dat, dat u eigenlijk in een andere functie en na dit jaar bent gaan toewerken dan uh, de functie die u nu vervult? Ja. ja, dat kun je op verschillende manieren opvatten. Ik ben in 2002 als adviseur betrokken uh, geraakt bij de citymarketing van Amsterdam. U werkte bij uh, advieskantoor Berenschot, hè? Ja, en toen vroeg Geer Dalens mij, die was toen uh, voor de VVD-wethouder van Economische Zaken... om een rapport te maken over de city marketing van Amsterdam... vanuit het idee dat Amsterdam beter op de kaart moest... En toen hebben we gezegd, van nou, dat moet ook en dat kan ook voor bewoners, voor bezoekers, voor bedrijven. Toen we de kernwaarden gedefinieerd, toen is I Amsterdam ontstaan. Het filmmuseum. Ja, dat was toen al wel in de planning, want dat ging echt over de city marketing strategie. En wat oh, ik... oh dat, die, ja. die functie, ja, nee, nee, nee. I ja. Amsterdam. Ja. Wat, je, wat je ook allemaal ziet, hè? I en dan in andere letters M en dan amsterdam. Precies, Ik ben Amsterdam. Dat heeft u bedacht? Nee, dat heeft uiteindelijk Kessels Kramer bedacht, maar ik heb dat hele proces uh, begeleid. Een reclamebureau is met de slogan op de proppen gekomen. Ja. Maar u heeft gezegd: ja, dat doen we. We hebben dat met elkaar gezegd. Het was wel leuk. We hadden vijf reclamebureaus en drie kwamen uiteindelijk met de AIM strem Maar we vonden dat Kessels Kramer de mooiste uitwerking had. Ja, dus dat is toen bedacht. Die slogan ja. is nog steeds in functie. Absoluut. Ja, zoiets moet je uh, tientallen jaren volhouden. Dat is echt het beste. We hebben toen heel erg gekeken naar I Love New York. Dat is toch de meest succesvolle citymarketingcampagne ooit, denk ik. Dat is in 79 neergezet en pas na... 2000 zeg maar kreeg het enige bekendheid. Na meer dan twintig jaar. Na meer dan twintig jaar. Ja, dan gaan mensen het herkennen, dan gaan mensen het begrijpen, gaan mensen er trots op zijn. Het was ook wel leuk toen ik adviseur was hadden we geanalyseerd dat politieke continuïteit eigenlijk het grootste gevaar is. Want uh, elke vier jaar nieuwe wethouders die willen misschien weer nieuwe dingen. Dus ik vond het wel mooi toen ik in 2006 dan wethouder uh, mocht worden. Want uh, ik, ja heb die slogan natuurlijk omarmd. Ja, en doe en, dat nog steeds. En u kunt die politieke continuïteit, althans tot op de dag van vandaag, uh, garanderen. Ja, en ik denk dat I nu niet meer weg te denken is uit de stad. Dat is toch een mooi gevoel, lijkt me. He, je, je bedenkt wat, of althans, je, je, je, je uh, uh, zegt, nou, dit is een slogan waarmee we aan de gang kunnen. Ja. En tien jaar later, vanuit de functie van wethouder... Uh, kunt u nog steeds die slogan uh, propageren en kunt u er nog steeds voor zorgen... dat mensen, ook in het buitenland, vooral die slogan gaan kennen. I Amsterdam. Ja, het, is, het is mooi omdat het waardevol is. Het heeft echt waarde voor de stad. Want op het moment dat mensen Amsterdam beter herkennen... en op het moment dat je de krachten bundelt, krijg je meer aandacht in de wereld. En dat zorgt uiteindelijk in de stad voor meer inkomsten... Dus de hoteliers die meer verdienen, de taxichauffeurs... de mensen in de restaurants, de sepoosten in de musea. En daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om... dat uh, de Amsterdammers met elkaar uh, ja, het geld kunnen verdienen wat nodig is. Ja, en daar kan de cultuur ook een belangrijke rol in spelen. Als ik zo naar het programma kijk, het Rijksmuseum eh, gaat weer open. Eh, ten lange leste, dat is niet uw verantwoordelijkheid. Het is een Rijksmuseum, maar het heeft even geduurd. Het Stedelijk Museum is net open, het eh, Van Gogh gaat weer open. En dan 400 jaar Grachtengordel. Dat lijkt me wel de parel in de kroon van de festiviteit. Klopt. We hebben... Ook wel even gewacht, want in 2010 uh, kregen we de status van UNESCO-werelderfgoed. Nou, dat maak je in de wereld ook weer heel herkenbaar. Hè? Dus mm -hmm. Net als met de sterren van Michelin, als je er drie hebt, dan komen er meer uh, toeristen. Dat is ook zo met die uh, UNESCO-erkenning. Het is ook leuk dat de grachten uh, erkend zijn wereldwijd uh, vanwege de waarden die daar eigenlijk onderlaag, van vrijheid en tolerantie, uh, de handelsgeest die Amsterdam zo kenmerkt. Dat hele verhaal hebben we daar neergelegd, dat vonden ze eigenlijk een heel... Mooi verhaal. En die grachten uh, zijn eigenlijk een, een uiting daarvan. Ook van die tijd, uh, 400 jaar geleden... waarin heel veel bij elkaar kwam in Amsterdam. En uh, ja, als je dat allemaal bundelt... Uh, dan geeft dat uh, Amerikanen, mensen uit Azië... een reden om te komen. Maar ook veel mensen uit bijvoorbeeld het noorden van het land... het zuiden, het oosten... dat hoor ik nu veel, hè. het stedelijk is open. Hoor ik echt dat mensen zeggen, nou, eindelijk, tuurlijk heel fijn. Uh, het is nu ook zo groot dat ze dan na drie maanden, vier maanden graag weer een keer terugkomen. Want is dat ook nog zo dat Amsterdam in het land zelf toch ook nog voor veel mensen een grote onbekende is? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat de helft van al onze bezoekers uit de rest van Nederland komt. Nee, omdat u zegt ze komen nu uit het oosten, uit het noorden, uit het zuiden kwamen ze voorheen wat minder. Ik denk dat er nu meer reden is voor iedereen in Nederland... om weer eens een dagje Amsterdam te doen. Misschien wel twee dagen een overnachting erbij te nemen. Omdat er zoveel nieuws te beleven is. U bent nog steeds een beetje van de marketing, hè? Dat zou je kunnen zeggen. Ja, maar u zei AI, u dacht het filmmuseum. Uh, dat is inderdaad prachtig, hè? Een soort ufo-geland. Ja, aan het, op, het op EI. de Noordoever, aan het EI. Dus ja. als je met de trein komt, is het nog even met de pont en dan ben je er al... En dat zijn toch echt redenen om naar Amsterdam te komen. Scheepvaartmuseum is nu ook ruim een jaar open, helemaal verbouwd. Ontzettend leuk voor kinderen. Nou, u noemde de hermitage al, oh, die hebben ook om de zoveel tijd weer echt iets nieuws. Straks Peter de grote, Maar nu hangt Vincent van Gogh daar. Ik vind zelf dat het er ook heel mooi hangt. Ja, absoluut. Vincent van Gogh is een museum wat heel veel internationale bezoekers trekt. Zo'n 80%. Maar nu het in de hermitage hangt, is het weer voor heel veel Nederlanders een reden om daar weer te gaan kijken. En het is heel erg de moeite waard. Dat zijn redenen om naar Amsterdam toe te komen. Dat hoeft u niet te doen, want u woont daar sinds jaar en dag. Uh, als u nou naar het feestjaar kijkt, en ik vraag u dat nu niet, nu niet als wethouder, maar gewoon als Carolien Gerels. Wat is nou het evenement waarvan u zegt, daar verheug ik me intens op? Ik verheug me intens op, op ja, de dag, de week, de maand na de officiële opening van het Rijksmuseum. In april? Ja, die hoogtepunten zijn fantastisch. Uh, zal ook op televisie zijn, koningin. Uh, geweldig. Maar het mooiste is als je met je vrienden of met je familie... door de zalen loopt, uh, de nachtwacht weer ziet, uh, het Joodse bruidje Vermeer. Maar ook weer nieuwe dingen die je nog nooit had gezien... of dingen die je vergeten was. Is er een doek dat een... u mist? Nou, ik vind zelf uh, Vermeer prachtig... Uh, de nachtwacht hebben we niet gemist, hè, want uh, laten we niet vergeten... dat uh, in de jaren dat niet alles open was, er wel zoveel te zien was... dat de bezoekersaantallen ook van het Rijksmuseum steeds gestegen zijn. Vorig jaar, 2012, was ook weer echt een topjaar... als je uh, het aantal bezoekers uh, trekt. En wat ik gemist heb, is het, is het dwalen door het museum... Dat je denkt, nou, ik, ik ga nu gewoon lopen. Ik zie wel waar ik uitkom. Het is ontzettend groot. En uh, uh, dan zie je ook altijd weer nieuwe dingen. En daar verheugt u zich op dat u weer rustig door dat Rijksmuseum kunt dwalen. Komend weekend uh, wordt het uh, feestjaar afgetrapt. Uh, op welke manier gaat dat gebeuren? Op zaterdag uh, openen we in stadscentrum met de Hotelnacht. Uh, de bedoeling is. De dat... Hotelnacht? Ja, dat is een beetje aan de rug. Gaat iedereen slapen? Iedereen gaat slapen in een hotel, als men dat leuk vindt. En uh, we zijn ik denk 10, 15 jaar geleden, de Museumnacht begonnen. En de bedoeling was dat je op die manier ook een andere doelgroep... naar de musea trekt, namelijk jonge mensen. En dat is begonnen dankzij de musea, met een paar musea. Heel succesvol. En wat we nu hopen, is dat we Amsterdammers laten zien... hoe prettig het is om in een Amsterdams hotel te zijn. En mijn stelling is altijd... De Amsterdammers moeten in hun eigen hotels gaan logeren, dat is het idee. Dat is het idee. Niet ik als buitenstaander, maar u. Ja voor een aantrekkelijk prijsje... zodat je in je eigen stad even een bezoeker waant... maar je ook realiseert dat als je bezoeker bent van een stad... dat je, je eigenlijk al zo snel thuis voelt... dat je je ook eigenlijk een tijdelijk bewoner voelt. Dat dus is een soort oefening in gastprijs, gastvrijheid? Nou, het is... In, in die, die zin? zin omdat Amsterdammers zich dan realiseert dat ze straks ook de gastheren en vrouwen zullen zijn... van die mensen die straks in die hotel slapen? Dat is denk ik heel leuk, maar ook goed... om, om je een ander te verplaatsen en om dat andere perspectief te krijgen. En dat is natuurlijk gewoon mooi... als je in een hotel slaapt uh, waar je altijd langs fietst... Uh, voor een aantrekkelijk prijsje. Ja, waar je normaal uh, de Kamer niet kan betalen... kun je nu uh, voor een uh, zacht prijsje slapen. De hotelnacht als opening dus van uh, dat grote feestjaar in, in Amsterdam. Nou bent u wethouder van uh, allerlei zaken... maar de portefeuilles die in dit verband natuurlijk het meest belangrijk zijn zijn de portefeuilles kunst en cultuur en economische zaken. Het lijkt me echt een combinatie om van te dromen eh, als je wethouder bent. Eh, zeker als het dan om zo'n feestjaar gaat. Welk deel van u was nou het meest opgetogen toen eh, 2013 uitgroeide tot groot feestjaar? De wethouder economische zaken of de wethouder kunst en cultuur? We hebben het echt ingezet vanuit de economie. Uh, we hebben twintig jaar geïnvesteerd in de stad... en dat heeft uh, de Amsterdammers uh, indirect geld gekost. Dat geld hebben we ook verdiend uh, met de stedelijke vernieuwing... in de jaren tachtig en negentig. Er zijn heel veel woningen gebouwd, heel veel kantoren bijgekomen. Nou, Dat heeft ons allemaal geld opgeleverd. En dat hebben we weer geïnvesteerd in de musea... maar ook in de infrastructuur Noord-Zuidlijn, uh, in het verbeteren van de stad. Dat zie je ook als je op straat loopt. De openbare ruimte is mooi, uh, de stad uh, staat er goed bij. We hebben gezegd, als je zoveel geïnvesteerd hebt, dan moet je dat ook laten weten. Maar eigenlijk... En nee, je moet het terugverdienen, liefst. Eigenlijk is de belangrijkste reden dat wij hopen... dat de Amsterdamse ondernemer en iedereen die zijn geld verdient in de stad... in deze tijden van crisis uh, daarmee gewoon iets extra's verdient... of hetzelfde wat hij altijd al verdient. Want ik zei al, we hebben in 2010 dit besluit genomen als college. Toen wisten we dat het crisis was... Uh, we wisten ook dat we het dak hadden gerepareerd toen de zon scheen. Hè. Dus toen we het geld nog hadden, hebben we het uitgegeven aan structurele zaken... om de economie te versterken. En nu hopen we ook echt uh, ja, dat de Amsterdammers uh, eraan kunnen verdienen. Het draait in uw beleid vaak om twee wees, waarde en werken. Ja. Want als ik het heb over verdienen, gaat het ook over werk. Als er mensen in hotels slapen, uh, dan hebben er veel kamermeisjes, supposters, uh, uh, hoteliers, sommeliers uh, werk aan. Twee kamers is ongeveer één baan. Uh, dat Echt, is dus heel belangrijk. Ja. Twee hotelkamers is één baan. Zo moet je dat ongeveer zien. Als er een hotel geopend wordt met 400 kamers, dan zijn dat ongeveer 200 banen. Hmm. Dus dat is belangrijk voor, uh, voor de Amsterdammers om op die manier ook werk te hebben... op allerlei verschillende manieren. En het gaat mij inderdaad om het toevoegen van waarde uh, aan de stad. Dus we hebben waarde toegevoegd aan de stad. En ik vind ook dat de stad waarde moet toevoegen aan het leven van mensen. En dan spreekt bewoners. weer de wethouder kunst en cultuur. Ja, maar ook gewoon een P van de A wethouder uh, die vindt dat mensen in verbinding moeten zijn met elkaar. Dat zijn we ook. En dat je... Uh, ja, Um, waarde moet toevoegen aan het leven van mensen... maar ook waarde moet toevoegen aan de stad. En dat doet u ook met de activiteiten die nu georganiseerd worden in dit jaar? Absoluut, maar ook op andere manieren. Ik ben uh, afgelopen 6,5 jaar ook erg bezig geweest met bijvoorbeeld cultuureducatie. Ik denk dat het belangrijk is dat kinderen van jongs af aan... Um, de vrolijkheid, uh, maar ook het verdriet voelen, uh, wat kunst kan oproepen. En dat is dan heel abstract, hè? maar kinderen doen het eigenlijk vanzelf. Als ze vrolijk zijn, uh, gaan ze dansen. Merkt u dat ook bij uw eigen kind? Ja, mijn zoon is nu zes en uh, als hij een goede dag heeft... en, en uh, we zetten een leuk liedje op, dan gaat hij dansen. Uh, dan zingt hij wat de juf hem die dag geleerd heeft. Uh, dat is in december altijd wel uh, prijs met Sinterklaas en Kerst. Ja, ja, ja. op een gegeven moment zingt hij wel erg veel. Ja, maar ook tekenen, uh, lezen. Kinderen doen het vanzelf, maar als je ze nog meer aanreikt... Uh, dan leren ze nog meer. Leren ze bijvoorbeeld goed naar elkaar luisteren. Dat is goed voor de samenwerking. Dat is goed voor je concentratie. Maar voordat je het voor elkaar hebt dat elk kind in Amsterdam... op alle uh, basisscholen een uur muziekles in de week heeft... Moet je wel heel veel partijen uh, op die lijn krijgen. Maar dat en dat is, dus is nu gelukt. gelukt, ja, precies. Ja. Nou, nou uh, doet u dat uh, waarschijnlijk ook vanuit een bepaalde familietraditie? Want uw oud-oom heeft zich ook al erg ingezet voor het muziekonderwijs in de stad, hè? Ja. Het was Willem Geros die in 1932 de Volksmuziekschool is begonnen. En het mooiste verhaal is eigenlijk dat hij als kind bij het hek stond van het concertgebouw. Want er stonden de deuren open, want anders was het te warm. En dan mocht je daar voor een dubbeltje staan en dan hoorde je die prachtige concerten. Hij was daardoor enorm geïnspireerd. En dat is ook wat je nu nog steeds ziet in het Concertgebouw. Ik was bijvoorbeeld op 1 januari in het Nederlands Blazers Ensemble. gaan hele families erheen, jonge kinderen. Nou, ik vinden al die trompetten uh, prachtig. Uh, ballonnen uit de lucht. En dan zie je echt dat het uh, kinderen van jongs af aan uh, kan inspireren. Uh, en ook dat het helpt om zichzelf te uiten. Dus waarschijnlijk zou oud-oom Willem uh, trots zijn op uh, achternichtje Caroline. nu. Dat zou zomaar kunnen. Ja, Ja. ja. Nou. En vertelt u over dat jaar hè, dat dat veel mensen naar Amsterdam moet trekken. Uh, twee uh, kamers is één baan, zegt u net. Uh, het klinkt toch als een jaar dat zich in eerste instantie... vooral op die buitenlandse bezoekers... of uit, uh, op de bezoekers uit de rest van Nederland richt. Toch wat minder op de bewoners van de stad. De bewoners van de stad dragen de stad. Uh, onze 800.000 Amsterdammers... Uh, wij zijn met elkaar de ambassadeurs van de stad. En we hopen eigenlijk dat de hele regio zich Amsterdammer... Voelt. Uh, dat zijn 2,3 uh, miljoen mensen. En eigenlijk hopen we dat elke Nederlander trots is op de hoofdstad... en zegt, van, nou, het is heel erg de moeite waard om daar weer eens te gaan kijken. Maar wij maken dit dus allemaal voor die mensen van buiten... die en hun geld meenemen. Ja, en uh, we doen het ook voor onszelf. Hè, want dat zie je, uh, kunst en cultuur... wordt door Amsterdammers heel erg belangrijk gevonden... Twee op de drie Amsterdammers doet bijvoorbeeld aan amateurkunst. Dus tekent, schildert, zingt in een koor, doet aan toneel. Uh, je ziet ook dat de aanwezigheid van kunst en cultuur heel erg uh, gewaardeerd wordt. Het CPB, uh, de club van Koen Teulings, heeft er altijd mooie uh, berekeningen over. Het feit dat er zoveel te beleven is in onze stad... maakt ook dat de stad aantrekkelijk wordt gevonden... maar ook bijvoorbeeld dat de huizenprijzen uh, stijgen. Ja, maar aan de andere kant geeft u ook duidelijk een verantwoordelijkheid... aan die bewoners van Amsterdam. Jongens, wees uh, een goede gast hier voor die buitenlanders. Voor die mensen van buiten. Ja, maar ook voor elkaar. He, bijvoorbeeld het Amsterdam uh, Light Festival. Dat is een lichtfestival. Uh, dat doen de rondvaartrederijen samen met een partij als Philips. We laten zien dat ze uh, heel veel kunnen met licht. Met ledverlichting, heel duurzaam. Dan hoop ik ook dat Amsterdammers langs de Amstel fietsen... Ook met hun kinderen, die vinden het over het algemeen heel leuk. En dan langs uh, de hermitage naar het Scheepvaartmuseum... zie je allemaal kunstwerken. Dus dat je als bewoner ook op een andere manier je stad beleeft. Ja. Uh, bijvoorbeeld Artis heeft nu ook uh, dieren in het donker. Het is gewoon leuk om een keer die apen en olifanten in het donker te zien. Ja, het ligt festival nog tot en met 20 januari, uh, overigens. Um, hoeveel bezoekers verwacht u uit het buitenland... Dat is moeilijk te zeggen. Uh, we mikken per jaar nu op een toename van uh, 3 tot 5 procent. Mm -hmm. Want dat is ook een geheim. Uh, het feit dat we dit doen in 2013 uh, heeft te maken met de ambitie om het aantal bezoekers ook in 2014, 2015, 16 echt te verhogen. Het moet niet stoppen na dit jaar. Nee, het moet eigenlijk betekenen dat we een, een schaalsprong hebben gemaakt. Dat we structureel op een hoger aantal uh, bezoekers zitten uh, die ook iets langer blijven. Maar u doet het wel in een gevaarlijke tijd. Want hè, het is niet alleen hier crisis, het is eigenlijk wereldwijd crisis. Uh, mensen denken ook twee keer na voordat ze een vluchtje Amsterdam boeken... en hun portemonnee trekken voor een uh, paar hotelnachten. Absoluut. Dus in die zin spelt er ook wel een hoog spel. Straks staan al die hotelbedden leeg. Nou ja, we hebben natuurlijk een investering gedaan in alle cultuurgebouwen. Heel veel uh, hotelketens hebben uh, nieuwe hotels gebouwd. Bijvoorbeeld het Conservatorium Hotel tegenover het Stedelijk. Er komen 7500 bedden bij, hè? of 7500 kamers. Ja. 3750 banen. En, ja. en dat tot 2015. Maar die ja. hotels die u, die u nu noemt, dat zijn allemaal luxe grote hotels die ik ook niet heel snel kan betalen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik niet. Oh, maar er zijn ook mooie twee-sterrenhotels... bijvoorbeeld bij station Sloterdijk. Uh, dus een beetje voor een wat jongere doelgroep. Wordt er ook in geïnvesteerd? Niet alleen in die ja. in die uh, uh, van, inderdaad prachtige hotels, daar gaat het ja. niet om. Maar dat zijn natuurlijk hotels voor een bepaald segment van je, van je bezoekers. Ja. Nee, we doen het over de hele linie. Uh, ook voor jongeren. We zijn nu uh, bijvoorbeeld door de Lonely Planet... Hè, dat is een mooie reisgids uitgeroepen tot de... Uh, op een na interessantste stad ter wereld, de interessantste San Francisco... en wij, Amsterdam, staan op nummer twee. Dat betekent dat heel veel mensen tussen de 18 en de 38... die die reis gebruiken, ook naar Amsterdam eh, zullen komen. En is daar ook voldoende uh, uh, uh, accommodatie voor? Want vandaag stond het in het parool dat in Amsterdam vandaag... negen illegale hotels gesloten zijn. Dat geeft al aan dat er vooral behoefte is... Hè, blijkbaar aan goedkope accommodatie. Nou, het geeft aan dat overal waar economie is, uh, uh, je ook goed moet opletten. Hè, want daar is vraag. En dan heb je soms ook uh, illegaal aanbod. Uh, ik heb de krant vandaag nog niet gelezen. Maar het is heel goed dat we daar heel uh, strak uh, optreden. Ja, want alle hotels die keurig uh, aan alle wetten en regels voldoen... Um, die hebben ook een investering gedaan, moeten ze ook terug kunnen verdienen. Um, en het betekent inderdaad dat het aantal bezoekers in Amsterdam stijgt. En ik denk... Dat het reëel is om te verwachten dat het volgend jaar uh, ook echt meer zijn dan het afgelopen jaar. Maar er wordt ook geïnvesteerd in, in goedkope accommodatie. Dus niet alleen ja. in die prachtige signature hotels die overal verrijzen in de stad. Die vallen natuurlijk het meest op, maar ook de één en twee sterren hotels uh, uh, krijgen aandacht. Hoeveel geld heeft de gemeente Amsterdam uitgetrokken voor dit jaar, voor dit feestjaar? Aan de marketing geven we uh, ruim 4 miljoen uit. Aan al die investeringen in cultuurgebouwen enzovoort. is door uh, de Rijksoverheid, door private partijen. bijvoorbeeld Joop van den Ende, nieuw de Lamar. Uh, ING heeft een belangrijke bijdrage geleverd. in het neerzetten van het Filmmuseum. is in totaal 1 miljard euro uitgegeven de afgelopen twintig jaar. Maar specifiek voor dit jaar besteedt de gemeente Amsterdam... 4 miljoen euro aan de marketing van dit feestjaar 2013. Ja. Dat heeft toch ook wel iets scheefs? Uh, u zegt uiteindelijk moet het banen opleveren. Hè? Dat ja. is uiteindelijk het grote doel. Behalve dat het de stad prettiger en leefbaarder moet maken... en dat het ja. mensen met elkaar moet verbinden. Aan de andere kant 4 miljoen euro. Er is crisis, mensen raken werkloos. Uh, uh, ja. De gemeente heeft fors op kunst en cultuur bezuinigd ook uh, vorig jaar... Uh, en toch trekt u nu extra geld uit. Ja. Ik kan me voorstellen, ik was bijvoorbeeld bij de Engelenbak. Bij de laatste openbak, het Theater ja. voor Amateurkunst. Ja. ik kan u vertellen, daar kunnen ze uw bloed wel drinken. Want dat oh. gaat dicht in Amsterdam. De Engelenbak gaat dicht. En, en dan uh, gaan nog meer instituties sluiten. Uh, ja. ja, en dat is uh, treurig, het is pijnlijk. Mensen uh, verliezen hun baan. Uh, het zijn belangrijke instellingen voor Amsterdam geweest. En uh, inderdaad hebben we met de gemeenteraad keuzes moeten maken. Want je kan niet altijd alles maar door blijven uh, laten gaan. Dus we hebben ook over dit marketingverhaal lang nagedacht. Maar we hebben toch gezegd, als we dit goed doen, dan verdienen we het ook terug. Ja, maar, maar hoe kunt u in De, de medewerker. Nou, even een andere vraag. Hoe kunt u uh, uh, aan een medewerker van de Engelenbak, of aan een trouwbezoeker van de Engelenbak, Theater voor Amateurkunst in Amsterdam, hoe kunt u uitleggen dat u wel 4 miljoen voor marketing uitrekt en geen geld kon vinden voor die Engelenbak? En hè, zo kan die vraag ook voor andere instituties gesteld worden. Ja. Hoe kunt u het, dat uitleggen? Het is een absolute investering. Je trekt mensen uh, die per dag geld uitgeven in de musea, in winkels, in de restaurants. Maar daar hebben daar die mensen in de Engelenbak hun baan niet voor terug. Nee, maar daar verdienen Amsterdammers wel geld mee... en daarmee betalen ze weer een kaartje voor uh, de Kleine Comedie of Bellevue. En uh, daardoor werken er ook weer heel veel mensen in de kunst en cultuur. En die budgetten uh, worden op een andere manier verdeeld. We hebben 83 miljoen euro per jaar voor kunst en cultuur... alleen al van gemeentelijke zijde. En de Rijksoverheid doet nog veel meer... En binnen dat budget hebben we gezegd, moeten we keuzes maken. We hebben ook gezegd dat we niet alle uh, theaters open kunnen houden. Dat wil zeggen, we hebben gezegd, we kunnen ze niet allemaal subsidiëren. De Engelenbak zou wel commercieel door kunnen gaan. En bijvoorbeeld het Rozen Theater, dat is het jeugdtheater. Die zijn nu samengegaan met Bellevue en de Krakeling. En in het Rozen Theater komt nu Boom Chicago. Dat is een of comedianclub. Uh, dat is gewoon een... Uh, een, een commerciële onderneming uh, die kaartjes verkoopt en dat zelf allemaal uitstekend terugverdient, dat is prima. En uh, dat moedigen we ook heel erg aan. En dus als u de Engelenbak zegt, door wil gaan op een commerciële manier... dan is dat aan hen. Dus u zegt, deze, deze keuze die kan ik verantwoorden? Ja. Stel nou dat er minder mensen komen dan verwacht. Want uh, ik noem maar de Floriade in Venlo. Dat is misschien van een andere ja. uh, uh, uh, orde. Maar toch ook een groot Nederlands evenement... waar heel veel aandacht aan besteed is... En dat is niet uh, heel erg succesvol, althans financieel niet heel erg su succesvol afgelopen. Terwijl Venlo daar heel veel geld in heeft geïnvesteerd. Ja, dat, dat klopt. risico loopt u wel natuurlijk? Dat risico loop je altijd. Uh, we hebben voorzichtig geraamd. Uh, instellingen uh, ramen ook voorzichtig. Bijvoorbeeld, nu het Stedelijk Museum hadden we begroot dat er 500.000 mensen in het eerste jaar zouden komen. We zitten nu in drie maanden op meer dan 300.000 mensen de Het gaat de goede kant op. Um, 14 april is het Rijksmuseum open. Um, we hebben de afgelopen jaren een miljoen mensen per jaar gehad in het Rijksmuseum. Maar Wim Pijbers heeft laatst ook een stuk in de krant geschreven. De directeur. De directeur. Het museumbezoek is wereldwijd verdubbeld de afgelopen tien jaar. En het Rijksmuseum is nu zoveel groter... dat hij verwacht dat er echt aanzienlijk meer mensen uh, gaan komen. Dus kortom, u bent optimistisch dat u uw doelstellingen wel gaat halen? Ja, en wat je ziet is natuurlijk... buitenlands bezoek uh, is misschien nog net iets risicovoller... Uh, uh, maar binnenlands bezoek is ook ongelooflijk belangrijk. Dus de mensen die uit de rest van Nederland... een dagje Rijksmuseum doen, ongelooflijk belangrijk. Die blijven niet slapen. En die maken in deze tijden vaker de afweging om in eigen land op bezoek te gaan. He, of Amsterdammers die zeggen... Van, nou, we gaan niet een weekendje naar Berlijn... we gaan gewoon in, in uh, Amsterdam... we gaan naar uh, onze eigen musea... we gaan naar onze eigen restaurants eten. Dat scheelt een hoop geld. En is ook uh, een belevenis tegenwoordig. We praten straks verder met elkaar. Met uh, Carolien Gerels praat ik. Zij is uh, wethouder van onder meer kunst en cultuur... en van economische zaken van de gemeente Amsterdam. En Amsterdam uh, ja, opent uh, komend weekend het feestjaar 2013. Maar eerst muziek van Amsterdam... Ja, die eigenlijk staat voor het, het gevoel van het nachtelijke Amsterdam. Hè. Gemaakt door een, nou, een, een wereldberoemde Amsterdammer, althans in Nederland. En volgens mij een van uw favoriete zangers. Ramse Shaffi. Het is stil in Amsterdam...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 Dat ik eraan zal winnen, dat dit zal blijven duren, als de mensen zijn gaan slapen. Het is al stil in Amsterdam, ik wou dat ik nu eindelijk <tie> iemand tegenkwam. Helco Span. Mijn gast vannacht is Caroline Gerels. Zij is wethouder van Onder meer Kunst en Cultuur en van Economische Zaken van de Gemeente Amsterdam. En in die hoedanigheid kijkt ze erg uit naar het feestjaar 2013 in Amsterdam. Er wordt nogal wat gevierd in de hoofdstad. De grachtengordel bestaat 400 jaar en ook opent bijvoorbeeld het Rijksmuseum na lange, lange jaren opnieuw uit de deuren. Mevrouw Geels, um, u bent geen Amsterdams van huis uit. U, u houdt van de stad, zo te horen, maar u komt er niet vandaan. Hè? Klopt. U bent een meisje van de boerderij. Ik ben een meisje uit de polder, de Flevolpolder. En mijn ouders komen uit de Haarlemmermeer, dus de echte polderpioniers. Rust en ruimte, daar bent u mee opgegroeid. Ja, heel veel ruimte. En rust, uh, daar maakten we zelf dan wel een einde aan. <laughs> u was niet zo'n rustig typje, niet zo'n rustig meisje vroeger? Dat was niet wat gezegd werd, nee. Nee, en, en uh, de rest van uw familie? Nee, ik heb uh, drie broers. en uh, We hadden inderdaad ruimte en uh, we maakten er een, uh, een vrolijk geheel van. Ja. He, u, u zegt polderpioniers, dat, dat getuigt vaak. Hè? De mensen die daar gingen wonen in, in het beginjaren van, van die provincie Flevoland. Dat waren vaak mensen met ondernemingszin. Klopt, absoluut. Mijn vader uh, was een Wageninger, had daar gestudeerd, en kreeg toen de gelegenheid om in Ede bij de Hogere Lammerschool te gaan werken. Maar toen zeiden ze in Flevoland, toen was er nog een landdrost, een soort voorloper van de commissaris van de Koningin. Die zei van, nou, als we hier nou een agrarisch kenniscentrum beginnen, met die hogere landbouwschool als een soort centrum. Uh, dan is dat goed voor de polder. Hè? Uh, leraren uh, in alle vakken uh, zijn ook goed voor een dorp, voor een gemeenschap om op te bouwen. En uh, bij de school kwam een schoolboerderij. En uh, mijn vader zag dat wel zitten, want er was veel ruimte, dus veel land. En dan kon hij mooi proeven doen. En zo uh, zijn mijn ouders in 1964 naar Flevoland getrokken. Die ondernemingszin van uw ouders, heeft u die van hen overgenomen? Het zit, het zit wel in de familie. En het is denk ik ook inderdaad wat Polder Pioniers eigen is. Want ook mijn grootouders zijn in de meer begonnen. En je, ja, je moet wel een eindbeeld voor ogen hebben. Want je begint niet met het idee uh, uh, dat je een toekomst bouwt in de modder. Dan moet je echt weten waar je heen wil. En, uh, het nodige optimisme, maar ook doorzettingsvermogen hebben... om dan dat eindbeeld te willen bereiken. En over dat eindbeeld van u gesproken. Uh, u bent Nederlands gaan studeren uh, in Groningen. Ja, niet in Amsterdam. U heeft gespecialiseerd in communicatie. Ja. Uh, bent uh, uh, actief geworden in de communicatiebranche. In 2000 werd u directeur van Berenschot Communicatie. Uh, deed u inderdaad al een city marketing in Amsterdam en in, in Maastricht. Maar waar kwam die politiek in beeld? Want dat meisje dat ging studeren in Groningen, dat Nederlands ging studeren. Waar zag hij zich eerder? Zag hij zich eerder voor de klas? Of uh, zag hij zich eerder als journalist? Of was die politiek al een, een, een concreet, concreet beeld op dat moment? Ja, bij ons thuis was eigenlijk al. Veel uh, politiek. Uh, de betreffende school was de christelijke school. Uh, de boerderij was eigenlijk van de christelijke boeren- en tuindersbond. Uh, mijn ouders komen allebei uit een AR-nest, anti-revolutionaire, een van de drie uh, bloedgroepen van het uh, CDA. Okay, ja. Ja. En we hadden het vroeger veel over politiek. En uh, ik ben eigenlijk Nederlands gaan studeren... omdat ik literatuur een prachtige neerslag vond van, uh, van alles. Van politiek, religie, filosofie, psychologie, sociologie. Dus ik dacht, dat is eigenlijk een mooie uh, verwoording van, van wat het leven is. En uh, uit liefde voor de taal en de literatuur ben ik daarom Nederlands gaan studeren. Niet met het idee om iets te worden. Ik had altijd wel een paar denklijnen. Een en, en journalist was er altijd één van, dat klopt. Politiek werd uiteindelijk ook een denklijn of duurde dat nog langer? Dat is eigenlijk de reden dat ik uh, van een communicatiebureau... waar ik eerst werkte naar Berenschot ben overgestapt. Ik dacht, ik wil toch heel graag iets doen in het openbaar bestuur. Uh, daarbij toch ook weer geïnspireerd uh, door mijn ouders. Ik wil graag bijdragen aan het... Aan het tot stand komen van een dorp of een stad. Dus ik had wel ergens in mijn achterhoofd dat ik de politiek in wilde. En ik dacht, nou, berenschotten zit je een beetje op het snijvlak... van overheid, politiek, beleid, besluitvorming. Dus dat leek me wel een mooie stap. Uiteindelijk heb ik daar negen jaar met heel veel plezier gewerkt. Ontzettend veel gemeentes, rijksoverheid gezien. Dus daar heb ik absoluut veel profijt van nu. Maar toen de Partij van de Arbeid eh, bij u aan de deur klopte van... goh, zou je wethouder willen worden? Heeft u er lang over na moeten denken? Nou, zo gaat het natuurlijk niet helemaal. Ik sla um, een paar fases over, maar dat is al niet te Ja. ja. Um, ik heb daar eerlijk gezegd uh, niet lang over na hoeven denken. Want dit was in 2005, 2006. Uh, Lodewijk Ascher en Ahmed Abu Talib uh, waren toen voor de PvdA de mannen in Amsterdam... Twee mannen uh, voor wie ik toen al heel veel respect en bewondering had. En uh, het is ook prachtig om dan in uh, zo'n college van Amsterdam terecht te komen. En daar zit u uh, nog steeds, onder andere als portefeuillehouder... van de portefeuilles kunst, cultuur en economische zaken. Dat meisje van de boerderij, he, mist die nooit de ruimte in Amsterdam? Het is een mooie stad, maar wel ruimte heb je er niet. En daarom niet aankomen met het Vondelpark, he? nee, nee, nee, nee, nee, maar ruimte kun je ook nemen, uh, ruimte kun je ook geven... Uh, nee, ik mis het absoluut niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik ben echt een stadsmens. Uh, misschien geworden, maar mijn moeder is eigenlijk ook wel een stadsmens. Ik hou enorm van de diversiteit van de stad. Uh, van de verrassing, uh, van het onverwachte, uh, Van de confrontatie, van de vrolijkheid. Ik zou uh, denk ik nooit meer uit de stad gaan. Over de stad gesproken. In de Volkskrant van 20 december 2012 stond er een interview... met een Amerikaanse politicoloog, Benjamin Barber. Hij stelt dat uh, steden de toekomst hebben... dat nazistaten, uh, zoals Nederland bijvoorbeeld... de problemen niet langer gaan oplossen... omdat steden problemen veel praktischer kunnen aanpakken. Uh, kunt u zich in dat denkbeeld vinden... dat het misschien wel een tijd is waarin de steden... Uh, ja, eigenlijk wezenlijker zijn dan de staten? Ik herken het. Het wordt heel veel gezegd. Uh, mensen trekken ook naar de stad hè, om, om aan werk te komen. Om uh, ja, zeg maar geluk te zoeken. Uh, mensen zijn graag in de stad. Omdat ze zich verbinden met uh, andere mensen, met werk. Met de stad zelf. En uh, ik denk dat deze ontwikkeling door zal gaan. Je ziet het in Azië. Uh, je ziet het in Amerika. Uh, in de stad is het werk. In de stad uh, ontstaat de kunst en cultuur. En als mensen één keer naar de stad trekken, dan, dan blijven ze daar ook vaak. Nou zegt deze politicoloog ook, eh, burgemeesters zijn, zijn de functionarissen... die de problemen van de tijd het beste het hoofd kunnen bieden. Hij verwijst dan naar burgemeester Bloomberg van New York. Die zegt, nou ik luister niet altijd wel naar Washington. Ik trek een beetje mijn eigen plan. Eh, zijn in Nederland die burgemeesters ook al zo belangrijk? Burgemeester is enorm belangrijk. Amsterdam heeft altijd uh, hele goede burgemeesters. Nu Eberhard van der Laan. Nu Eberhard van der Laan. En hij is een zeer uh, oplossingsgerichte uh, man. Uh, echt ook de handen uit de mouwen, wel op een creatieve Amsterdamse manier. En dat is uh, uh, heel erg belangrijk voor inderdaad, het oplossen van uh, problemen, voor het aanzien van de stad. En hij is eigenlijk indirect gekozen door de gemeenteraad... die weer gekozen is door de Amsterdammer. Vandaar verbaast deze Amerikaanse Benjamin Barber zich wel over. Die zegt, bij ja, jullie heeft de burger geen directe invloed... op de, de verkiezing van de burgemeester. En als dat niet gerealiseerd wordt... dan kan die stad hier democratisch gefundeerd niet spelen. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. He, iedereen kent Eberhard van der Laan. Uh, hij is het boegbeeld van de stad. Ja, maar Als ik Amsterdammer zou zijn geweest, had ik niet op hem kunnen uh, stemmen. U kunt daar veel vertrouwen in hebben, maar ik heb er niks over te zeggen als burger. Nee, maar als u Amsterdams gemeenteraadlid was geweest, had u er wel veel over kunnen zeggen. En uiteindelijk wordt inderdaad de burgemeester benoemd uh, door de kroon maar wel na advies van de gemeenteraad van Amsterdam... en dat wordt vanzelfsprekend en terecht zeer serieus genomen. Dus u Met... zegt dat de, de, de, de, de democratische fundering van die post van burgemeester... is in Nederland op orde. Zozeer op orde dat ook als die stad belangrijker wordt... misschien wel belangrijker dan de staat... Ik denk dat de stad uh, heel belangrijk is. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat stad en staat goed samenwerken. Want dat de staat uh, zomaar onbelangrijker zou worden dan de stad, uh, dat geloof ik ook Zover niet. Zover gaat u niet? Nee. Ga uh, niet terug naar de middeleeuwen, naar de middeleeuwse stad-staten. De staat heeft uh, belasting, hè, dus daar wordt het geld geïnd van uh, alle inwoners van ons land. En dat wordt vervolgens weer uh, verdeeld via de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar dat soort structuren kun je veranderen. Dat klopt, maar uh, ik denk dat de staat ook bijvoorbeeld in, in Europees verband heel belangrijk is. He, Nederland als onderdeel van Europa met 27 uh, landen is heel belangrijk, ook bijvoorbeeld voor onze economie. En uh, die rol kun je niet met een verzameling uh, steden vervullen. Dus in die zin past de stad ook wel weer bescheidenheid? Zeker. En wat ik mooi vind uh, van onze uh, burgemeester Van der Laan... is dat hij bij zijn aantreden in 2010 heel duidelijk heeft gezegd... wij zijn de hoofdstad, we zijn dus heel belangrijk. We zijn wel een verantwoordelijke hoofdstad. Dus alles wat we hebben delen we ook heel graag met anderen. Toen is hij een stedenband aangegaan met Del Seil, Sluis en Heerlen... Dat vond ik prachtig eh, om kennis te delen, om uit te wisselen... om elkaar te helpen, om elkaar te inspireren. En eh, dat vind ik een mooi voorbeeld van verantwoordelijke hoofdstad. Zodat stad en staat elkaar versterken. Zodat het voor iedereen in Nederland eh, aantrekkelijk is om hier te zijn. Wat, wat kan Amsterdam bijvoorbeeld leren van Sluis in Zeus-Vlaanderen? Uh, lekker eten, denk, ja, jij, <charles> denk ik zomaar. Ja, dat zo zegt, hij heeft er gelijk in... Nou, Heel interessant, uh, toen Lodewijk je nog wethouder onderwijs was... heeft hij daar een keer gesproken met een aantal uh, partijen van de arbeidmensen... en gekeken hoe je bijvoorbeeld uh, de kinderen uit de stad... die niet op vakantie kunnen, een tijdje in uh, Sluis, een paar weken uh, kunt laten zijn. Een uh, beetje ouderwets, hè? de bleekneuzen uit de ja, stad ja, ja. Uh, gaan naar zee. Nou, waarom niet? En, en, en dat zijn vormen van uitwisseling. Delfzijl, de haven, uh, Heerlen. Woningbouw uh, in een belangrijke regio met, met aken, keulen, luik, om de hoek. Uh, hoe ga je daar om met grootstedelijke problematiek? Kun je echt van elkaar leren? Dit zijn uh, nationale stedenbanden. Uh, ik citeer nog één keer de, de Amerikaanse politicoloog Barber. Die zegt, eigenlijk zou er ook een parlement van steden moeten komen. Met daarin vertegenwoordigers van de 300 belangrijkste steden ter wereld. Nou, Laten we wel eens aannemen dat Amsterdam daarbij hoort. Ja. Zou u daarin willen zetelen? Als stad Amsterdam? Ja, absoluut. Ik denk echt uh, dat het heel belangrijk is... om die stedenbanden te hebben. Om ook de oplossingen voor bijvoorbeeld mobiliteit... of voor water, of voor energie, of voor voedsel... om die met elkaar te delen. Uh, ik ga over twee weken naar San Francisco om te kijken... De nummer één daar, hè, van de Lonely Planet. Ja. Hoe kom ik op nummer één? Dat gaat u onderzoeken. Nou, het gaat hier mij dan vooral om hun uh, universiteit... hoe ze dat hebben gedaan... en om een paar IT-bedrijven misschien naar Amsterdam te krijgen... Maar ook Mumbai in India, uh, Beijing in China, uh, Sao Paulo... Uh, zijn hele interessante steden om banden mee te hebben. Zodat je elkaar ook wederzijds kunt inspireren... En wat, wat uh, om zouden... de welvaart te laten groeien. En wat zouden die steden van Amsterdam kunnen leren? Wij zijn heel goed in water. We zeggen steeds 400 jaar grachten. Uh, de grachten zijn ja. ontstaan uh, om... Uh, als Amsterdammer te kunnen leven met het water. Dus niet meer bang zijn voor water. Uh, bijvoorbeeld in New Orleans zijn ze nog bang voor water. Die Mississippi met al die orkanen, hartstikke gevaarlijk. Wij hebben ook heel veel problemen gehad met water. En die grachten zijn gegraven om een duidelijk verschil te maken... tussen uh, water en land. Uh, ook einde aan de moerassigheid. Dus dat was echt een innovatie. Dat kunnen uh, steden van ons leren. Hoe we omgaan met ons drinkwater... Uh, zou voor andere landen, bijvoorbeeld India, andere Aziatische, Afrikaanse eh, landen... heel goed toepasbaar zijn. Dat doen we ook. Ons bedrijf Waternet werkt in 60, 70 landen. Dus in die zin neemt Amsterdam ook een internationale verantwoordelijkheid... door kennis te delen met andere grote wereldsteden? Ja, en eh, dat is wederzijds heel inspirerend. We hebben bijvoorbeeld een afval-energiebedrijf. Eh, een Amsterdammer die zijn vuilniszak op straat zet, wordt opgehaald in de oven wordt energie van gemaakt en daar rijdt de tram in Amsterdam weer op. Dat is dus een mooie vorm van circulaire economie, hè? dat is het helemaal tegenwoordig. Dat betekent dat je uh, probeert alles wat je hebt zo goed mogelijk te gebruiken, te hergebruiken. En uh, daar kunnen steden veel van elkaar leren. Ten slotte mevrouw Gerels, uh, het meisje van de boerderij ging naar Groningen. De Neerlandicus werd uh, wethouder in Amsterdam. Wat is de volgende stap? Ik heb geen idee. Ik Wat zou u uh, ambiëren? Nou, daar ga ik in de zomer van 2013 over nadenken. En tot die tijd uh, ga ik hier dag in dag uit dat hele vele werk doen voor de Amsterdammers. Zodat iedereen ook mooi werk heeft en kan genieten en profiteren van de stad. Longt de straat ook? Ik vind uh, Amsterdam in heel veel opzichten echt uh, heel erg mooi. Dat klopt. Maar Longt de straat. Daar ga ik in de zomer van 2013 over nadenken. En ik hoop dat dit kabinet uh, echt nu een periode van vier jaar uitzit. Dat we pas in 2017 deze vraag weer gaan stellen uh, aan diverse mensen in het hele land. Nou, bijvoorbeeld er nu. Ik ben benieuwd wat dan uw antwoord zal zijn. Kronie Geels, dank dat u hier wilde zijn. Wethouder voor onder meer Economische Zaken en Kunst en Cultuur in Amsterdam. En een fijn feestjaar gewenst natuurlijk. Hè? En in het tweede uur wil ik graag van u weten... op welk evenement u zich nou vooral verheugt in het feestvierende Amsterdam. En u mag ook een lofzang aanheffen op Amsterdam. In een lied, een gedicht of een verhaal. Bel ons 0800-1121, stuur een mailtje naar kazaluna... of twitter met hashtag kazaluna. Haag straks, nu hier op Radio 1... een nieuwe aflevering van het hoorspel De Moker. Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik. en ik, ik ben niet alleen. En dat is jij. NCRV. De NTR presenteert een hoorspelserie in 70 afleveringen...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 Je kent wat voor Freddy betekende. En als je dat niet doet... Kan jij mij dat vertellen? Maar in het ziekenhuis zijn je... Ik wil maar... het er niet meer over hebben. Jij stoot die jongens van je achter. John is bang voor je. Ja, dat is hem geraaien ook. Freddy zit nou met die poot en John... Ja, genoeg nou! Dat is nou typisch de moker. Die man die komt sterker uit het ziekenhuis... dan dat hij erin is gegaan. Aad... Die hebben het wel geprobeerd om de zaakjes van Harry's zijn stiekem over te nemen, maar ze sturen hem ook al meteen weer op zijn plek gezet. Er is maar één baas op de wallen. En dat is Harry Pruis. Goedemorgen, mevrouw. Greet voor jou, schat. Ben je al bij Freddy geweest? Ik kwam even zeggen dat hij vandaag al naar huis gaat. De dokter raadt het af, maar... Met zijn vader, hè. Oh God, dat is vast die Amerikaan. Wel een doordamer, hoor. Hallo, Café Het Uitzicht. Wat wil die man? Business. Meer weet ik ook niet, maar ik spreek ook geen Amerikaans. Ik wel. Ik kan u wel helpen, als u? wilt. Oké, okay. maar je zegt niet dat ik hier ben. Je vraagt gewoon wat hij wil. Een uh, moment, ja. Ja, een moment. Hallo, this is Susan speaking. Salvatore Buffoni. I represent Caesar Albertini. Do you speak English? Yes, I do. Kijk, dat is zijn vriendinnetje. toch? meid, toch? je kop. Oké, okay, I see. Ga nou eens met die zoon van je praten. On the 24th? Yes, yes. Ja, je bent zo koppig als een hezel. Yeah, but hezo. I have to explain it to Maar je moet dus over Price je trots first, heen okay? stappen. Freddy is geen klein kind meer. You will call again? Oh, oké. Okay. Bye, bye, bye. Meneer Pruis? Ja, wat? Uh, misschien dat we even onder vier ogen. Nou, ja, vergaat hem maar. Ja. Nou, nou. Ze wint hem zo om de vingers. Nee, me nou niet in de maling, meisje. Na al het gedonder in het ziekenhuis ben ik in een pokkenhumeur. Het was de advocaat van Albertini uit New York. Hij wil investeren op de Wallen. Ja, ja, dat weet ik. Hij heeft al eerder gebeld. Hij had begrepen dat hij dan bij Harry Pruis moest zijn, zei hij. En ook dat het flink wat op kon leveren voor u. Uh, wat wil die? Wat, wat, wat, wat wil die man van mij? <laughs> dat gaat hij niet door de telefoon vertellen. Maar ze belden om door te geven dat ze op de 24e aankomen op Schiphol... en ze ah. willen weten of u ze dan ook zou kunnen ontvangen. Ik, ik spreek geen woord Engels. Ja, uh, naked girls en fucky fucky, maar verder... Uh... Ik kan wel helpen. Met Engels. Wat zou jij van mij willen vertalen? Misschien? Moet je wel je mond kunnen houden. Mijn zaken, dat gaat verder niemand wat aan. En ook mijn zoon niet. U kunt me vertrouwen. Ja, ja, alleen maar jullie kinderen. Jullie? Ja, jullie, ja. Jullie vrouwen. Altijd maar kwekken. Als ik merk dat jij over mijn zaken praat... dan breek ik je nek. Of jij nou de vriendin van mijn zoon bent of niet. Ja? Wat betaalt het? Je valt ballen, jij. Hou dat kind nou eens stil. Ja, ja, ja, schreeuwen, dat helemaal toch? Nog een grote bek ook. Nou, je bent nogal een man, zeg? Bedrijfsleider aan mijn hoela. Je staat gewoon voor een rotloontje in de pico. Hé, uh, nou, niet zei hè? Het is altijd hetzelfde met jou. Zeg, maar... Nog van je vader en je moeder. Je verdient niet eens genoeg om je eigen zoon aan thuis te geven. Zeg, wil jij soms een klap hebben nou, of zo? Nee, tegen zijn vrouw durft hij wel, meneer de boksen. Godverdomme. Ja, als jij nou eens helpt, maak eens een lekker flesje warm of zo. Kijk eens of hij een volle luier heeft. Ach, mis krijgt dit... het. Nee, zo praat jij niet tegen de moeder ja. van je kind. godzak! Ah, Durf jij wel? Dat verbouw van het valse geld. Is dat ooit nog gemaakt? Vals geld. Oh, dat weet ik niet meer hoor. <laughs> Heb je Ajax nog gezien? Ongelooflijk toch, hè, die kruif. Ah, ah, daar hebben die Rotterdammers niet van terug, hoor. Ik kom aangifte doen. Zo? Waarvan? Mishandeling, zwaar geweldpleging, huisvredebruik. Nou, nou. We hebben heel wat op onze kerfstok. Hey, hij komt aangifte doen, ja. Geen bekentenis afleggen. Heb ik jou iets gevraagd, meisje? Peter van Stralen heeft me met een knokploeg in elkaar geslagen. Mijn been is in de vernieling geholpen door die klootzak. Daar kom ik aangifte van doen. Ja, hoe lang geleden heeft dat voorval plaatsgevonden? Afgelopen week, dinsdagochtend. Zijn er ook getuigen van het incident? Ja. Ja, wacht jij even buiten, ja? Zij is getuige. Oh ja? Heeft zij gezien dat die uh, Peter uw benen heeft gebroken? Hij was de leider, ja. Hij was de aanvoerder van die ploeg. Jezus. Goed, laten we bij het begin beginnen. Uw naam. Fred Bruis. Ruis. Toon, heren. Gebruikelijk recept? Ja, lekker. Nou, hij, uh, hij komt, de 24 ste Wie? De Amerikaan. Oh. Ga je hem wel een beetje goed beschermen? Als je die laten ik een pak slaag laat geven, heb je het knikker. knikker. Waar hebben jullie het over? Freddy, ik heb goed dat hij het ziekenhuis in is geslagen. Wat ga jij nou doen, hè? Dat laat je hier toch niet gebeuren. Of wel. Dat maak ik zelf wel uit. Stel dat je Mongolen. <laughs> Kijk die haring. Probeer te zwemmen. Ja. Harry kan er niks aan doen. Hij heeft die knokploeg zelf zijn zegen gegeven. Je kan altijd wat doen. Ja, tenzij je die wil. Of die durft. Kun jij even mijn maat bij de bank drukken? Ik ga naar 120. 120? Dat is kweels, John. Ja, dan gaan we maar staan. Oké. Okay. Rustig omhoog. 1, 2, heel goed. Dan leg hem nou maar weer neer. En 3. Sterker, niet slecht. 120. En dat zonder hulp. Nou, oh, dan kan je mij twee keer optillen. Ja, dan ga ik wel een kopje koffie drinken. Ja, ik zie je wel Kijk, Hoe kan dat nou met die billen? Ja, en die uh, borsten. Ik zweer je, elke ochtend sta ik op de weegschaal. 60 kilo schoon aan de haak. Nou oh, ja. Al was het 65, hè, of 70. Mij hoort niet klagen hoor. Nee. John. Hé, hey, Koer. Wat doe jij nou hier? Politiezaak, jongen. Oh. Ik moet weer eens door. Hé, hey, uh, zeg. Hou jij van dansen? Vraag jij altijd naar de bekende weg? Vanavond? Nou, het is wel laat voordat ik hier klaar ben. Nou, des te beter. Hè? Oh. Kijk nou. De politie. Ik kom je waarschuwen. Kijk. Dat stel ik op reis. Vertel. Er is aangifte gedaan tegen Rode Peter... Geweldpleging. Stel dat wat voor? Ja, we moeten er werk van maken. Wie hebt de aangifte gedaan? De zoon van Harry. Ik dacht dat de familie Pruis zijn eigen beuntjes wel zou dobberen. Hé, hey, ik heb geen tijd voor dit soort onzin. Hoeveel? Twee meien. Hé, hey, wacht! Wacht even! Godverdomme klirrelein. Ik Fred? Pa? Het <laughs> zit je niet mee, uh, jongen. Je moet zelf zorgen dat het je mee zit. Zo was het, toch? Ja, en dat lukt niet erg zo te zien. Ach, je kijkt alleen naar de buitenkant. Net als die trambestuurder. Wij moeten uh, praten, jongen. Kom even mee. Nou, we praten nu, toch? Even zitten, kopje koffie. Uh... Ja, Ik moet jouw koffie niet. Zo komen we niet verder, jongen. Gaat het om die benozen, vriendjes van je? Het gaat om jou. Luister, jij zit te roeren in zaken. Zie je wel? Jij breekt huizen open. En wat denk je wat mensen dan doen? Ja, dan sturen ze een knokploeg op je dak. Maar ik ben niet bang voor ze. Never nooit niet. Kom op, jongen, je zit aan spullen van een ander. En dat, dat kan ik toch niet blijven zeggen, Ja, dat is mijn jongen, laat hem met rust. Je zegt het alsof ik een inbreker dat, zo ben. Zo bedoel ik dat helemaal niet. Dat weet je verdomd goed. Jij was altijd de slimste van de twee. Ik ben je jongen niet. Niet meer. Ah. Maak me nou niet kwaad. Oh, nee, waarom niet? Ik ben het al. Al lang. Ik ben niet de enige. Zeg maar tegen die vriendjes van je dat ze de volgende keer wat kunnen verwachten. Jongen, je begrijpt het niet. Nee, Jij begrijpt het niet. Er is een tekort aan woonruimte. Jullie Ach, houden die huizen leeg voor de poen. En dat pikken we niet. Niet meer. Huizen zijn om in te wonen. En niet om mee te speculeren. Zeg dat maar tegen Rode Peter en zijn vriendjes. Want ik kan je niet blijven beschermen, jongen. Beschermen? Zit je, alsjeblieft. Als je niet luistert, dan sta je er helemaal alleen voor. Dat vergeef je moeder me nooit. Kijk, daar komt de aap uit de maan. Ja, Zij nou, heeft ja, je ja, gestuurd, ja. hè? Die moeder maakt zich zorgen. Ja, zij wel. Ja, wat ik ook. Fred. Je had je de moeite Freddy, kunnen sparen. Niet weggaan. Freddy. <tie> Fred. <tie> nou moet ik zeggen, hij heeft wel lef. Meer dan die aard of die rode peter of, of de hele kracht bij elkaar. Wat is er met je borsthaar gebeurd? Met mijn borsthaar? Oh, dat, oh, dat is niks. Dat lijkt wel verschroeid. Weet je, hij doet me een beetje aan mezelf denken op die leeftijd. Oh. In de oorlog met die Duitse Ari Die gozer die stinkend rijk geworden. Wij verregelen voor de moffen. Ja, dat schijt dan. Ik neukte zijn vrouwen in zijn tent. Dat was vast een ah, makkelijke ah, jongen. Nee, dat kun je wel zeggen. Maar ik was niet bang, joh. Hij kon het natuurlijk niet laten gebeuren. Ik pikte zijn wijf af. Ik kwam aan zijn handel. Even op je zij. Ja. Het ja. ja. heeft hij op een gegeven moment heeft hij een maatje van hem op me afgestuurd. Hij zat in de kroeg. gaat maar een rondje, nog een rondje. Ik was dom. Ik had helemaal niks in de gaten. Op een gegeven moment zat die klootzak buiten op me te wachten. Ik was half lam. Ik had geen kind aan me. Eén knal en batsen klik zo op de grond, joh. Arm op de stoep, rood, krak. Ja. Als je jong bent, dan denk je niet na. Dan denk je niet dat je dood kan gaan. Ah, je leeft nog? Ja. En hoe? Die Duitse arie, die heeft zich half dood gezopen. Yo, ik ken die jongen als mijn broekzak. En toch, ik, ik, ik krijg geen vat op hem. Hij is uit lees. Ik heb geleerd van Duitse argue, maar Hij is zo koppig als een ezel. Maar ja, lef, dat heeft hij wel. Trots? Trots, hè? Roentje stom, hè? Ziet hij voor mijn ontspanning? Ik ben bang. Ik ben bang dat de volgende keer wat meer kapot gaat als zijn been. U hoorde onder andere Jack Woutersen, Daniel Boissevin en Micha Hulshof. Scenario: Henk Apotheker. Regie: Marlies Cordia en Jeroen Stout.